Dit is Jorge Chapkema met het NOS Journaal. In Egypte zijn zes medeverdachten van de oud-president Morsi ter dood veroordeeld. De rechter achter bewezen dat ze een grote rol speelden bij het prijsgeven van staatsgeheimen aan Qatar. Dat land was een van de grootste geldschieters van Morsi toen hij president was tussen 2011 en 2013. Volgens justitie ontving hij een miljoen dollar voor het lekken van geheime documenten. Morsi staat ook zelf terecht in deze rechtszaak, maar de uitspraak tegen hem en nog drie anderen is uitgesteld tot volgende maand. De uitstel wijst er volgens analisten op dat Morsi niet ter dood zal worden veroordeeld. Met een snelheidscontrole op de A27 in de buurt van Almere is een automobilist opgepakt op verdenking van witwassen. De man had bij zijn aanhouding 19.000 euro bij zich. Hij kon niet vertellen hoe hij aan dat geld was gekomen. De man kwam eerder met de politie in aanraking wegens het bezit van wapens en drugs. De mensen die bij hem in de auto zaten zijn ook aangehouden.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 Het is de eerste zomerse dag van het jaar. In de beeld werd het vanmiddag 25 graden, Mildweer Plaza. Gisteren werd op verschillende plaatsen in het land de 25 graden al gehaald, maar nog niet op het centrale meepunt van het KNMI in de beeld. Het bereiken van de eerste zomerse dag op 7 mei is relatief vroeg. Gemiddeld is die pas op 19 mei. Wie naar buiten gaat wordt geadviseerd zich goed in te smeren, omdat mensen binnen een half uur kunnen verbranden. Het weer volop zon dus, bij 25 tot lokaal 27 graden. Ook morgen veel zon, bij 23 tot 25 graden. Maandag is het ook nog zomers, maar vanaf dinsdag minder warm en kans op een enkele bui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A9 Amstelveen in de richting Alkmaar. Er staat tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk een 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even ...van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoort uit 1983, the president and Your Colonel like it. Nou, even na twee uur, het zonnetje schijnt weer... ...en wij zitten weer binnen, goedemiddag luisteraars. En hallo Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers niet te vergeten. Ja, prachtig weer. Dus Heerlijk. We, wij hoeven ons niet, tenminste niet in te smeren. Nee, zeker niet. Dus, maar als u uh, buiten loopt, vergeet u niet in te smeren... ...want voor je het weet ben je verbrand. Goed, drie uur lang Zandvoort op een zaterdag met enorm veel uh, onderwerpen. Terwijl er uh, op het circuitpark Zandvoort momenteel uh, de Hancock... 12 uur van uh, Zandvoort wordt verreden. Echt een schitterend, uh, prachtig race-evenement. Ik ben gisteren op de eerste dag ook even bezig kijken. En uh, naast uh, uiteraard de Hancock uh, ook een heleboel van die, van die go-karts. Niet van die gewoon die skeltertjes, maar echt, echt uh, die gaan hard. Ja. Dat is niet normaal. Dus echt heel veel evenementen, een mooi race-evenement op het circuitpark Zandvoort. En daarnaast natuurlijk de opening van de vijf events bij Tijn Akersloot... maar daarover tijdens de evenementenagenda meer. Wat gaan we doen? Blijft het mooi weer? Wordt het nog mooier of wordt het wat minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand... want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half vijf, zoals u van ons gewend bent, het dier van de week. En die luistert naar de naam 3K. En het gedicht van de dag. Och, het wordt er weer een mooie, op. Ja. ja, is hij mooi? Oh, we hebben een trouwe luisteraar. Die, die zal er helemaal voor zwijmelen, denk ik. En de titel is Lieveling. Kwart voor vijf, echt liefhebbers van het gedicht van de week. Luister hem, want het is weer een prachtige mooie tranentrekker. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan natuurlijk ook even schakelen met uh, het dorp Zandvoort. En wellicht op het strand, dan wel in het centrum. Want daar is voor ons aanwezig Maurice Mulder. Om ons daar een sfeerverslag van te doen. En dat doen we allemaal rond de klok van voor de eerste keer rond de klok van tien over half drie. Kwart over vier natuurlijk Pit Report. Genoeg uh, informatie en uh, nieuws over uiteraard Max Verstappen en zijn move naar, naar uh, Red Bull. Sportkort, er wordt vandaag gefietst. De tweede etappe in de Giro en Nederland start in het oranje. Of hoe heet dat ding? Paars, hè? Paars, die... die, die, die, die, die... Roze. roze. Roze, Ja. ja uh, de MotoGP uh, wordt verreden, is verreden uh, de kwalificatie in Frankrijk op Le Mans. En dan hebben we het over de motoren. Uh, daarover natuurlijk ook nog meer. Verder worden er de, de, dit weekend de play-offs gespeeld in de hoofdklasse hockey. Uh, en daarover later in het programma ook meer. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw programma uh, lokale zender ZFM. Met natuurlijk ook nog muziek. Ja, dat wou ik zeggen. Mogen we ook uh, muziek draaien? Tuurlijk. Ja, en het zonnetje schijnt lekker. Dus uh, heel veel zonnige muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Wij zeggen Zalfvoort een hele goede middag. En houd de radio lekker aan, hè. Want tussen 2 en 5 gebeurt het weer bij ZFM Zalfvoort. Muziek nu klaar voor je van Ricochet. Hier is I Won't Let the Sun Go Down on Me. natuurlijk voor vandaag gaat deze muziek er zeker in, Jordan Dick Show bij CFM. en I won't let the sun go down on me. Zo so dadelijk het Sofords nieuws in het kort. Maar eerst Dua Lipa. I'm yeah. not op te zien hoor, dan dansen de Willem Bruijs door de studio van in heerlijk bij de muziek van Dua Lipa hoort the be the one. Verkeersupdate. Ja, het is tijd voor een verkeersupdate. Dit weekend uh, geen treinen tussen Haarlem en Sloterdijk. Zo, uh, al wel vanaf gisteren, uh, afgelopen vrijdag, tot en met uh, aanstaande zondag 8 mei is het treinverkeer tussen Haarlem en station Amsterdam Centraal deels gestrand. Vanwege werkzaamheden zijn er is er verminderd treinverkeer mogelijk. Er rijden sowieso geen treinen tussen de stations Haarlem en Sloterdijk. Tussen station Sloterdijk en station Amsterdam Centraal is beperkt treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in. Volgens de vervoersmaatschappij bedraagt de extra re reistijd circa een half uur. U zijt gewaarschuwd. Zandvoortse nieuws in het kort: De Zandvoortse reddingsbrigade waarschuwt voor koud water. De Zandvoortse reddingsbrigade heeft een bericht van de Reddingsbrigade Nederland gepubliceerd. De overkoepelende organisatie verwacht dat veel mensen aankomen... dit weekend aan uh, of op het water zullen doorbrengen vanwege het voorspelde mooie weer. Men anticipeert de mensen wel op, op de nog veel te lage temperatuur van het water. Het water heeft nog niet de aangename zomerse waarden... en dat geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen uh, snel in de problemen komen in het water... Jaarlijks moeten de reddingsbrigades echter ook nog vaak in actie komen... om mensen met kramp en onderkoeling te helpen. Met, onderstaande, uh, met, met de tips uh, hoopt de reddingsbrigade ongelukken te voorkomen... en mensen veilig van het water te laten genieten. Geadviseerd wordt om alleen het water in te gaan... op plaatsen waar reddingsbrigades toezicht houden. Op verschillende plaatsen zijn de reddingsbrigades al actief dit weekend... maar nog niet overal. Watersporters wordt geadviseerd beschermende wetsuits te dragen... Wat de kans op onderkoeling verkleint. Ook adviseert men zonaanbidders om zich goed in te smeren. Want de voorjaarszon kan snel tot verbrandingen leiden. Tot zover. Oké, okay, het nieuws is na te lezen op de cvm app die je gratis kunt downloaden. Yeah, every night Cause you're not wrapped too tight Feel like your mind was blown ...zaterdagmiddag. Nogmaals een hele goede middag. Nou, vandaag heel veel sport. Je zei het al, Albert-Jan, waaronder het hockey. Ja, de uh, play-offs dit weekend. En uh, het wordt er gespeeld op de best of three. Dat betekent dus drie mogelijke wedstrijden. Maar als je er twee wint, dan ben je al winnaar. En zojuist is de wedstrijd bij de dames is beslist... De tweede wedstrijd tussen Den Bosch en Amsterdam werd een overwinning voor Den Bosch. Dat betekent dat een derde wedstrijd niet nodig is, want Den Bosch won ook al de eerste wedstrijd. Dus Den Bosch is Nederlands kampioen in de hoofdklasse Dames van de Hockey geworden. Was al een beetje verwacht, hè? Was al een beetje verwacht. Dan heb ik nog uh, de MotoGP van Le Mans morgen. Uh, de Hobbit circuit van Le Mans in Frankrijk. De eerste drie, de startopstelling, morgen wordt Lorenzo en Marques op 1 en 2. En gevolgd door Rossi. Rossi wist deze MotoGP vorig jaar nog te winnen. Maar start nu vanaf de derde plek. Dus twee Spanjaarden vo voorop in de MotoGP van morgenmiddag. Dat wat betreft het sportnieuws. Het open te blijven hopen of... Leg ik me neer als mis aan trouw, was ik niet voor de liefde van mijn mensen ja, dan gaf ik het al lang op. heb vertrouwen in de mengsheid Een optimist, zegt, ga beter als ooit. Historiek is pleit, we hebben tegen De groeten op hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brand daar. De aas waait tot in de achtertuin. Bezien de geë politieke landkaart Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat zeker dat. Vrees ik voor morgen u, dit is me klaar voor een nieuw begin? Ik weet vandaag nog niet je af. Morgen, Michiel. Verleden, dag. Ik heb je jas geeft nog dat kost stond. Ik van nee, nee, nee. Ik ben bereid om te zien er door problemen. Ik de melodie. De op zoek naar mijn filosofie Maar zonder grote en denkers en ik niet nee. En of ik al terug geloof in iets Ik straat telkens op het ongelofelijke. Maar geef dit nodig om te kaderen Om alle bonheur of mijn te kunnen plaatsen Om je in te kunnen voelen met de generaals Voor kracht om de bladzijden om te draaien hm. En we weten dat de tijd trinkt dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil. Antwoorden neem in mijn knie alleen mijn lied. Tot in de ziel van de wereld, mijn woord en melodie. De kennis weet het, weet helemaal niets. Misschien geven we het best nog een dag of twee. Want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet heel af, misschien is Zo, we gingen even naar onze zuiderburen, de Belgen, met Tourist en Horizon. Je hoort zojuist, bij CFM Salvoort. Ja, zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Ik ben benieuwd of het zo warm blijft. Misschien wordt het nog wat warmer, uh, Albert-Jan. Uh, dat horen we naar de volgende plaats. Naar de volgende plaats, uh, dan uh, weten we dat. Dus blijf luisteren naar CFM Salvoort en we houden je op de hoogte. En Jubi 40 en Food for Tots is de laatste voor het CFM weerbericht. Zo, de hele Fomar, die kon meegenieten van deze muziek. Je Jubilee 40 en Food for Dance. Dank je weer... wel, Willem, daarvoor. Het is even een half drie. We gaan kijken naar het weer. Ik ben heel benieuwd, Albert jan Net als gisteren is het ook vandaag prachtig zomerweer... met volop zonneschijn. Het blijft droog en het werd gisteren 24 graden. Vandaag kan het op veel plaatsen een graad of 25, misschien wel 26 worden... De warmte wordt aangevoerd met een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind... tussen hoge druk ten noordoosten en lage druk ten zuidwesten van onze streken. Vanavond en de komende nacht is en blijft het helder... en bij een doorstaan, doorstaande wind koelt het af naar een graad of 14. Morgen gaan we op herhaling. De zon schijnt weer volop, het blijft droog... en bij een matige en aan zee krachtige zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar waarden... Rond de 24. Wauw. Na morgen eh, schijnt maandag en ook dinsdag nog vol op de zon. Maar in de loop van dinsdag neemt geleidelijk de kans op een regen- of onweerbui toe. De temperatuur stijgt, eh, naar, stijgt maandag naar 24 en dinsdag naar 23 graden. Woensdag en donderdag zijn er periode met zon, maar met name later op de dag is er steeds uh, kans op regen en onweer. Met de temperaturen rond de 21 graden blijft het aan de warme kant. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Wat wil je nou nog meer met dit weer? Hè? Lekker op het Salfoortse strand genieten van de heerlijke temperaturen. En natuurlijk wel de radio meenemen en zet op CFM 106.9 zijn we het ontvangen in de Eter. En hoor je nu Omi en de cheerleader. She gives me love My lady, I know that sound. Cfm. Dat was Robert Holmes en de Pina Colada-song, oftewel Escape. Ja, we gaan naar uh, het station van Zandvoort. Daar staat uh, collega Maurice Mulder. Goedemiddag, Mo. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag. Hoe is het daar uh, op het station? Druk zeker? Op dit moment is het heel erg leeg, want de trein is net vertrokken. Maar uh, zoals ik net zag, toen ik aan het lopen, was het oorgetrein gekomen. En er komen massa's met mensen uit. Uh, ik liep net ook in het dorp, in het centrum, en dan dus zie je bijvoorbeeld de bus. Hier is ook gewoon ram en ram vol. Dus uh, de Zandvoort uh, weten ze goed te vinden gelukkig vandaag. Ja, het is uh, bijna drie uur en iedereen nog uh, op weg naar Zandvoort. Jazeker. Ze zijn nog allemaal deze kant op. Het enige nadeel is nu op zijn short, dat wist ik ook niet, uh, tussen Haarlem en Amsterdam rijden die treinen niet. Dus we moeten allemaal in Haarlem opstappen en dan naar het toe. Dus ik denk dat daardoor ook de bussen zo vol zijn. En als ik net uh, voor kijk bij mijn rondje hiervoor... De ik aan het lopen was, was over de boulevard. Ja, het strand ligt er ook goed gevuld bij. Ik moet alleen zeggen, af en toe die wolken en dat dingetje, dat maakt het wel weer wat kouder. Maar het is wel aardig aangenaam, moet ik zeggen. Ja, koud hè, zo'n uh, wolkje erbij. Ja, ja dat nee, valt de, tegen. de winter wordt te fris. <laughs> nou, ja, we zijn niet de warmste plaats van uh, Nederland, helaas. Dat uh, hebben we niet gered uh, van de acht. Dat is uh, IJmuiden met uh, 27,3 uit en uh, Zandvoort is dan denk ik een hele goede tweede qua temperatuur. Sowieso is Nederland wel het warmste van Europa vandaag. Dat is wel een voordeel. Als je kijkt naar Barcelona bijvoorbeeld, daar is het maar maar Dus aanhalingstekens uh, 20 graden. Ja, dat valt een beetje tegen. Kan je beter hier zijn? Ja, je kan zeker wel beter hier zijn. Ja, het viel me gisteren trouwens ook op dat uh, de temperatuur in Zandvoort uh, zeg maar uh, hoger ligt dan het uh, gemiddelde in het uh, land. Ja. Dat is toch wel apart? Ik uh, vind het heel vervelend, maar niet eens. Nee, en uh, we genieten er lekker met z'n allen van volle treinen richting, uh, richting Zandvoort nog. En jij bent uh, daaraan het filmen. We zagen zojuist de foto. Je hebt het heel erg druk. Ja, ik heb het heel druk. Het zweet op je voorhoofd. <laughs> nou, zweet sowieso, maar dat komt weer door de temperatuur dat ik uh, bezig ben. Maar uh, nee, ik ben sowieso filmmateriaal aan het verzamelen. Uh, voor uh, zie je de TV natuurlijk. Ja, als je kijkt op het strand... dat er voldoende is. Maar ik zie het over het strand over. Dat wou ik maar even zeggen. Ik zie weinig mensen in de zee zwemmen. Nee, dat klopt. Seconde... Ja, ga je gang. Nee, ik vraag naar jou. Ja, nee, de, de, temperatuur, dat, de, de temperatuur van het water... is gewoon nog te, te, te, te laag. Ja, er is uh, officieel zelfs... een waarschuwing uitgegaan. De kans is op onderkoeling en uh, dat je snel last kan hebben van krampen. Zijn dus met deze temperaturen te veel of te lang... in het zeewater blijft zitten. Vandaar dat het water wel rustig is. Maar erin is de Instagram is wel druk aan het varen met de boot en de jetski's. Dus Dus uh, het is wel te vinden, maar... Oké, okay, jij zei net uh, dat je opnames uh, zit te maken voor ZFM TV. Uh, het zou mooi zijn als je volgende week bij ons in de uitzending... Ook, uh, in de studio zou kunnen komen... om dat eens even toe te lichten. Want uh, waar, waar kunnen mensen dan eventueel die beelden terugvinden? Nou, nu op het moment alleen nog op uh, YouTube. Op de YouTube-kanaal van uh, ZFM TV. En op uh, Facebook uh, wordt het uh, in alle Zandvoorts groepen, uh, mochten de opnames zijn gemaakt, wordt dat meteen geboost natuurlijk. Ja, ik heb begrepen dat je achter de schermen druk bezig bent met, uh, met CFM TV, om dat op een andere manier in te richten. Maar uh, zou je daar morgen, volgende week in de studio, uh, even een toelichting op kunnen geven? In principe wel. Nou, wat, wat, wat, hoezo in principe? Nou ja, we moeten even kijken hoe het volgende week ervoor staat. Ja, want dan hebben we Pinkster Races. Het... Ja, daarom. Maar ik denk dat ik volgende week gewoon wel in de studio even kan zijn bij uh, jullie gezellig. Uh, de CFM TV inderdaad nader toe te liggen voor de luisteraars en de, de potentiële kijkers. Oké, okay, nou, dankjewel Maurice. Heel ver, goed, we verheugen ons erop. Nou, ik ook. Ik uh, ga weer verder filmen, want de trein komt er zo weer aan. Oh, ik ben benieuwd wat de mensen aan hebben. Ja, nou zo min mogelijk denk ik, want het is best warm. Ik zag net ook al dat ze gewoon van, uh, met bikinis en al uh, richting het strand gingen, linea recta. Dus, uh, maar je zit het op CFM TV, ga je terug zien wat ze aan hebben. Oké, okay. ZFM TV, we komen later in de uitzending nog bij je terug. Bedankt voor deze update, uh, mo. Graag gedaan. Oké, okay. wij gaan even lekker dansen. Oeh. Yeah. Ah, yeah. Ho. Sexy als ik dans.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 ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, weet je wat het is? Ik heb ze.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 Ja. Sexy als ik dans, ja. dan, steek ik mijn hand op, op. ga mijn voeten zomaar op mogelijk dansen. Sexy als ik dans, gooi jij je, je haar los, swingen je heupen zo lekker dat het te gaan dans. Zo even lekker dansen dan, dan. in de studio ga van ZFM, maar de ton weg, Nina met Sexy als ik dans van Nielsen. Okay. Radio in de stad, dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, en hier is Duran Duran in The ordinary Worlds. Dum dum Dit was eigenlijk een klein beetje een nakomertje voor uh, deze groep Duran Duran, De groep die met name scoorde in de jaren 80, Met onder meer de Reflex en uh, Wild Boys. En, uh, nou, noem ze allemaal maar op, hè, die grote hits. Dit was de Ordinary Worlds bij CFM. Ja, de gemeente gaat ons uh, uitnodigen voor aankomende maandag, als ik het goed heb. Klopt. Uh, de gemeente Zandvoort nodigt u uit voor een bijeenkomst... Een aanstaande maandag 9 mei. In zaak het sanctiebeleid drank en horeca. Zandvoort wil een gemeente zijn waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dit doet de gemeente samen met inwoners en ondernemers. Een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het prettig wonen en werken is in Zandvoort... is het Sanctiebeleid, Drank en Horeca. De afgelopen weken bent u, bewoners en ondernemers, in de gelegenheid gesteld... om een enquête over het Sanctiebeleid, Drank en Horeca in te vullen. In aanvulling daarop wil de gemeente ook tijdens de bijeenkomst op 9 mei... uw ervaringen, opmerkingen en suggesties vernemen... en met u van gedachten wisselen. Aan de hand van enige voorbeelden wordt ingegaan op hoe het sanctiebeleid werkt. Daarnaast willen de gemeente ook onderwerpen aan de orde stellen... die er in de enquête uitsprongen, waaronder communicatie voorafgaand... aan een evenement over de te verwachten overlast. Wat wordt verstaan onder lichte en zware overtredingen... en wat betekent dit voor het op te leggen sanctiebeleid? Op welke wijze kan goed gedrag van ondernemers worden beloond? En last but not least, wat zou u willen weten over opgelegde sancties? De gemeente ziet u graag op 9 mei. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie en vragen kunt u kwijt op sanctiebeleid-apenstaatjesandvoort.nl sanctiebeleid, sanctiebeleid Nogmaals, de datum van de bijeenkomst aanstaande maandag 9 mei. Aanvang 8 uur en de bijeenkomst duurt tot half tien. De locatie, zoals van ouds Raadhuis... Raadhuisplein te Zandvoort. Nogmaals, de gemeente Zandvoort nodigt u van harte uit... om bij deze uh, bijeenkomst in zaken het sanctiebeleid, drank en horeca... aanwezig te zijn. En iedere keer als ik uh, dit bericht van jou hoor... dan moet ik aan die plaat van uh, Leeuw Klein denken. Ja, <laughs> ja, dat is net weer even wat anders. We gaan hem ook niet draaien hoor nu. Nee, we hebben hem al op het vrijdagspop gehoord. <middels> Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je in de Eurobreakdown met Maurice Mulder. De 40 beste Formidabel. hits van Europa. Formidabel. Tot zometeen naar het nieuwste weer van 3 uur. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable.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 Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce maman vieillit, tiens. Pourquoi tout rouge Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous me regarder comme un Ah oui, vous êtes Bande de macaques de mes van ZFM, via de kabel op 104.5.